De Radio 1 Sportshow. Tom van Hek en Lucella Carasso. Ja, en straks hoort u natuurlijk van onze correspondent in Londen en Parijs... hoe daar de sfeer is, zo richting de wedstrijd van 6 uur vandaag. Een ouderwetse kraker ook weer op het EK tussen Frankrijk en Engeland. Eerst de hoofdpunten van het nieuws... In Nederland moet een sharia-raad komen zoals die in Londen al bestaat. Dat vindt een vooraanstaand lid van die Londense raad, de islamgeleerde Al hadad Zo'n sharia-raad is geen rechtbank, maar een bemiddelaar in familiekwesties. De raad heeft onder meer de bevoegdheid om islamitische huwelijken te ontbinden. Elk jaar gaan zo'n twintig vrouwen vanuit Nederland naar Londen om van die mogelijkheid gebruik te maken. Het zijn vooral vrouwen van Pakistanse en Somalische afkomst. Volgens Al Haddad kan de Londense Sharia Raad... eigenlijk niet goed bemiddelen voor Nederlandse moslimaars... omdat men in Londen de Nederlandse moslimgemeenschap niet goed kent. De vader van de man die in Toulouse zeven mensen doodschoot... en toen in een vuurgevecht door de politie werd gedood... klaagt de politie aan voor moord. Volgens de vader van de terrorist... heeft de politie zijn zoon met voorbedachte raad doodgeschoten. De 23-jarige Mohamed Mera doodde in maart in Toulouse en Montauban... drie Joodse schoolkinderen, een rabbijn en drie Franse militairen.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 Gisteren zouden ook oerwoudgeluiden zijn gemaakt... naar de Italiaanse spits Balotelli in de wedstrijd tegen Spanje. Het gaat met de dag slechter met de Egyptische oud-president Mubarak... zeggen Egyptische veiligheidsdiensten. De 84-jarige oud-president heeft hartproblemen. Mubarak werd begin deze maand tot levenslang veroordeeld. De rechter in Cairo achtte bewezen dat hij de opdracht heeft gegeven... om op demonstranten te schieten.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 De politie heeft de chauffeur aangehouden. Later bleek dat ook een 15-jarig meisje was geraakt door de stempel. Zij liep alleen kneuzingen op. Agnes Jongerius vertrekt op 23 juni als voorzitter van de FNV. Op die dag is het oprichtingscongres van de nieuwe vakbeweging... die de FNV moet opvolgen. Jongerius had al gezegd dat ze plaats wil maken... voor een nieuwe voorzitter van de vakbeweging. De leden van de nieuwe vakbeweging stemmen over een nieuwe voorzitter. Minister Kamp hoopt met die opvolger net zo constructief samen te werken... als met Jongerius.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 Dat heeft volgens Graden ernstige gevolgen voor het herstelvermogen van de Nederlandse economie. Koningin Elisabeth heeft tot nu toe meer dan 130.000 felicitaties gekregen vanwege haar jubileum. De Britse koningin vierde dit jaar dat ze 60 jaar op de troon zit. Sinds de afsluiting van de festiviteiten vorige week zijn er 45 zakken post bezorgd op Buckingham Palace. Het koninklijke Twitter-account heeft er tijdens het hoogtepunt van de jubileumviering 5.000 volgers bij gekregen. Dat staat nu op ruim 350.000 volgers. Het weer nog vanavond bewolkt en wat buien. Een graad of 13 wordt het. Ook morgen vrij veel bewolking en enkele buien. Af en toe zon, morgen wordt het 18 graden. ANWB Verkeersinformatie, het is een uh, drukkere avondspits... heeft vooral te maken met de regen in de zuidelijke helft van het land. In totaal nu 144 kilometer file. Wat opvalt is de vertraging op de N15 en A15, maasvlakte richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Spijkenissen, 4 kilometer. En verderop richting Gorkum tussen Hendrikje door Ambacht en Sliedrecht West, 7 kilometer. Op de A20, hoek van Holland, richting Gouda. Langzaam rijden tussen de knopende de Ketelplein en Terbrechtseplein over 10 kilometer. En als laatste de A50 Arnhem richting Os...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 Uw bedrijf verhuizen doet u natuurlijk met een erkende projectverhuizer. Kijk voor projectverhuizers met PPV-keurmerk op projectverhuizen.nl. Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl slash zakendoen. U hoort straks een belangrijke boodschap van Wilde Gansen. Ontwikkelingssamenwerking.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 De komende uren richting 6 uur natuurlijk. Onder andere het gevoel van Jan Mulder bij Duitsland. Weet u wel, die spelen z'n woensdag naar ik meen tegen Nederland de WK. En er wordt weer volop geklaagd in onze dagelijkse rubriek in het gesprek met Van het Hek. Je bent er een half uur mee bezig geweest volgens ja, mij Tom. Komt allemaal straks weer langs tegen half zes. U kunt ook mee twitteren over het eh, moderne zender als we zijn. Hashtag R1 sportzomer Hier We zijn Tom van het Hek en Dusella Carasso. Eerst gaan we kijken in Den Haag, uh, waar de 19 voorzitters van de FNV-vakbonden bijeen zijn. Ze vergaderen over hun toekomst. Komt die nieuwe vakbeweging er of blijven de bonden ruzie maken over het afstaan van macht? Peter van der Meerschout staat er voor de deur. Peter, heb jij enig idee welke kant het op gaat? Uh, eerlijk gezegd nog niet. Ik heb wel allemaal, laten we zeggen, wat gespannen hoofden van die 19 voorzitters hier naar binnen uh, zien gaan bij het Nutshuis in Den Haag. Het is rob of ronder voor de verschillende bonden. Um, kunnen zij instemmen met de voorstellen van Jetta Kleinsma. Die moeten leiden tot een nieuwe vakbeweging. Een vakbeweging die dichter op de leden zit, dichter ook op het werk is georganiseerd. Maar die tegelijkertijd ook weer een goede gesprekspartner is voor de politiek hier in Den Haag bij de werkgevers. Nou, dat vraagt aanpassingen in de manier waarop nu de vakbeweging die verschillende vakbonden van de FNV werken. En de vraag is of dat al die bonden die draai kunnen, maar vooral ook willen maken. Om zes uur dan weten we meer als het rapport van Jette Kleinsma wordt gepresenteerd. Dan horen we dat van jou. Peter van de Meerschout. We gaan fietsen in de ronde van Zwitserland. Gio Lippus. Gisteren in het slot uh, moesten de Rabo's passen. Uh, kunnen ze het bijhouden vandaag? Ja, ze kunnen het goed bijhouden Tom, want uh, dat zag ik zojuist met name op dat klimmetje van de derde categorie. Er was toch wat onrust in het achtervolgende peloton en dan zag je al die Rabo-mannen, inclusief Robert Gezing, inclusief Bouken Mollema Steven Kruiswijk, die zag je naar voren schuiven om in ieder geval niet het risico te lopen dat de groep zou breken en dat zij dan in de tweede groep zouden komen. Ze hebben nog maar 10 seconden achterstand. Het peloton op de twee koplopers. Op Bonafont en op Morkov. De Deen, de Deense baanrenner. En Bonafont, de Fransman. Die één keer een wedstrijd heeft gewonnen in zijn carrière. In zijn eigen land. De ronde van de Isaar. En nu met drie kilometer nog maar. weten dat ze zometeen gegrepen gaan worden. Door het peloton. De heren hebben dus goed gerekend daarachter. Ondanks de gesloten spoorwegovergang. Uiteindelijk komt het allemaal goed. Het zal hier uitdraaien op een massasprint. En let dan vooral op die laatste. De laatste 700 meter. Die worden gevaarlijk. Ze zijn bochtig. De weg is af en toe nog een beetje nat. Het zonnetje is inmiddels beginnen te schijnen. Maar toch, het is gevaarlijk hier in Zwitserland. Ik ben benieuwd of het allemaal goed gaat straks in die finale van deze etappe. Anderhalve kilometer aan LP's, bladmuziek, concertposters en oude opnames. Het Nederlands Muziekcentrum in Amsterdam heeft dat. En dat centrum gaat dicht omdat de overheid de subsidie stopt. Het archief verhuist naar de Universiteit van Amsterdam. En muziekliefhebbers vinden dat doodzonde. Want daarmee wordt het archief een stuk minder toegankelijk en gaat er ook een hoop kennis verloren. Paul Sanders laat zich rondleiden door Paul Gompes. Dit is onbewerkt nog, hè? Ja. Je hoort de kraak, hè? Je hoort de kraak in deze EP, die nooit eerder is uitgebracht van trombonist F.B. Hots, met zijn ensemble. F.B. Hots, vooral bekend vanwege zijn schrijverskwaliteit, een hoofdprijswinnaar Maar daarna speelde hij dus ook trombonen, Dixieland Pipers onder andere, in het begin jaren 50. is heel verdienstelijk zo te horen. Ja, was een, hij was een meester in alles wat hij deed, volgens mij. Er komt een langwerpige doos uit de archiefkast en daarin een groen, beetje vergild boek met daarop, even kijken wat het staat toch? Juli 1936 tot en met november 1941. Dan hebben we het echt over lang geleden. En wat is dit? Dit is het uh, plakboek wat is bijgehouden door uh, de bandleider van de, de Remblers, Theo Ude Massman. Uh, bij menig, uh, een die van Jess houdt, uh, nog een zeer bekende naam. En, uh, ja, hier staan allerlei knipsels in van uh, de band van uh, destijds. Het is door hem zelf bijgehouden. Straks ook met origineel uh, uh, uh, uh, schrift van hemzelf ja. en, en allerlei knipsels uh, van de optredens van, uh, van, van ja, de band. Zijn... Hoge kasten met dikke boeken. Het gaat een flink stuk door. Mensen zijn al bezig om van alles in te pakken. Waar zijn we nu? Zijn we zijn op de begane grond van uh, het muziekinformatiecentrum van Muziekcentrum Nederland. Aan het Rockin in Amsterdam. Uh, we hebben hier inderdaad uh, hoge kasten staan. We hebben hier waar we nu tegenaan kijken, dat zijn de partituren van uitgeverij uitgeverijdoornemers. Dat zijn uh, maar zeggen, de, uh, alle partituren van uh, de componisten vanaf 1950 uh, die in Nederland zijn uh, gespeeld en uitgevoerd. Kortom, het is een schat en informatie wat hier te vinden is. Ja. Maar die schat en informatie gaat verdwijnen. Althans, uit dit pand. Ja, en ook bij onze organisatie, want uh, wegens bezuinigingen van de Rijksoverheid worden wij opgeheven. Um, dat is uh, geen goed nieuws, uh, in ieder geval voor wat betreft de toegankelijkheid. Want de mensen konden hier altijd gewoon naar binnen lopen en browsen. En uh, we hebben heel veel medewerkers die, die uh, bijzonder veel van de muziek weten die uh, hier gedocumenteerd is. Daarmee raakt ook een stuk kennis verloren, behalve dan natuurlijk uiteraard uh, die directe toegang tot uh, al het moois wat we hier hebben staan. Dus ja, dat is, uh, dat is inderdaad wel doorgegeven. Niet alleen jazz, ook het wat klassiekere werk. Ja, klopt. Hedendaagse muziek waar we naar luisteren. Uh, Theo Olof die, uh, speelt een stuk van, als ik het goed zie, Wolfgang Weideveld. Uh, ja. Hoe belangrijk dat, is het dat dit allemaal gedigitaliseerd wordt? Dat dit zeg maar, ja, op een goede kwaliteit bewaard wordt? Nogal belangrijk, want daarmee, dit is het hele geluidsarchief ongeveer, van de Nederlandse hedendaagse muziek wat wij beheren. Uh, doorgaans hebben we ook heel veel uh, eigen opnames uh, die eigen beheer zijn gemaakt. Of uh, opgenomen van radio, wat al lang uh, is overgespoeld uh, door weer andere artiesten bij, uh, bij het archief van de Omroep. Dus ja, het is toch wel erg mooi om het allemaal zo handzaam bij elkaar te hebben. En, en gaat ja. dat digitaliseren dan ook door als deze collectie straks bij de UVA is? Um, nee, niet op deze manier. Nee. Bent u bang dat een deel van de collectie dan misschien wel... om het maar even zo te zeggen, wegstaat de stoffen daar bij het UvA? Ik ben niet bang dat het uh, daar wegstaat te stoffen. Uh, het zal gewoon toegankelijk blijven voor al het publiek. Hij uh, zei het uh, op aanvraag. Daar waar het bij ons uh, gewoon kan je door, doorheen lopen, zou ik maar zeggen. En eigenlijk komen luisteren hier in de studio. Uh, ik hoop dat... Uh, de... De overheid en de Nederlandse belastingbetaler. ook het, het, het, het nut ons al inzien dat we zoiets heel vrij toegankelijk moeten houden. En misschien ook gewoon uh, laagdrempelig uh, gewoon voor iedereen uh, uh, ja, uh, raadpleegbaar moeten hebben. Heel laagdrempelig. Want muziek is voor ons allen? Muziek is van ons allemaal. Uh, en we hebben hier niet alleen de, de, de jazz en de hedendaagse muziek waar we tot nu toe naar hebben geluisterd. Maar we hebben hier ook nog de leuke bandjes van uh, van Liggen uit hun begintijd en allerlei andere zaken. Dus... Uh, het gaat over het hele Nederlandse repertoire wat ons betreft. En niet alleen uh, de een of de andere muzieksoort. Het repertoire in het Nederlands Muziekcentrum in Amsterdam. Het centrum dat dus dichtgaat. Gaan we even terug naar Gio Lippen's Ronde van Zwitserland. Want uh, ze waren bijna ingelopen. Zijn is nog achterhaald uh, Gio? Voor de ja finish? ze zijn achterhaald hoor. Maar uh, echt in de laatste kilometer. De heren hebben perfect gerekend. Dan te bedenken dat ze dus uh, toch wel een minuut of twee verloren hebben. Daarbij die uh, spoorwegovergang. Uh, maar uiteindelijk uh, hebben we toch uh, een massasprint kunnen zien. Voor zover er sprake is van een massasprint. Dat is eigenlijk maar één man met kop en schouders boven iedereen uitsteekt. Dat was de man die ook al de proloog van deze Ronde van Zwitserland had gewonnen. Hij wist nu ook de snelste in de sprint Peter Sagan, de jonge Slovaak. Hij blijft gewoon de man uh, die eigenlijk iedereen toch eigenlijk... Uh, ja, als een kind neerzet in een uh, hoek als het op uh, lastige sprintjes aankomt. Dit was een lastige sprint met veel bochten. Bonen, Tom Bonen kwam er niet eens aan te pas. Al die andere sprinters kwamen er ook niet echt aan te pas. Ellen Davis, die heeft het nog wel geprobeerd. Kwam als eerste de laatste bocht door. Maar Peter Sagan zat toen al in het wiel van die Australiër. En hij uh, klopte hem uiteindelijk uh, op de streep. Peter Sagan dus, de winnaar van de derde etappe... Nadat die ook al de proloog heeft gewonnen. De puntentrui zit dus steviger om zijn schouders. Verder geen al te grote slachtoffers zo te zien. Het viel allemaal wel mee in die laatste 700 meter. Veel renners lieten het voor wat het waard was. Zij mengden zich niet in de strijd. En dat betekende dat er geen grote valpartijen waren. Iedereen dus binnen. Geen verandering in het algemeen klassement. Rui Costa nog steeds de man in de gele trui. En de beste Nederlander, dat is wel even aardig om te kijken. Dat is nog steeds uh, Kruiswijk, Steven Kruiswijk. Hij staat nog steeds 16 op 47 seconden van Rui Costa. We krijgen nog een paar uh, van dit soort etappes: etappes met een beetje, nou ja, laten we zeggen, wat heuveltjes en andere zaken. En dan pas gaan we de bergen weer. En nog even de complete uitslag: Peter Sagan 1, Bedenkoek 2, Ben Swift, de uh, Engelsman op de derde plaats. Dan Guarnieri en dan Ellen Davis hebben we de eerste vijf in ieder geval van deze etappe binnen. Tussen Martigny en Aberg. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Lucella Carasso en Tom van Hek.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 Caman baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negativa.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 Misa ja. Negra, ja, een oude plaat, uit 2005 van Juanes. Juanes, we zitten al een beetje klaar voor het tien voor half zes. Het is al een beetje ritueel geworden, merkten we vandaag. Want voordat we de oproep deden begon u al te bellen. Uh, vandaag weer vele enthousiaste, teleurgestelde, voorspellende en wat niet meer gasten in een gesprek met Van het Hek. Het resultaat van vanmiddag: In het gesprek met Van het Hek. Laaglijn Tom van dek. Goedemiddag. Dag, u met Mike Gerrits uit Doorn. Een hele goede middag. Goedemiddag. Ik, ik, ik heb, wil toch een, een opmerking maken met betrekking tot afgelopen uh, zaterdag de wedstrijd tegen uh, Denemarken uiteraard. Ja. Ik denk namelijk dat het ligt aan die van Persie. Ja. Aan zijn aan schoenen. Aan zijn schoenen, want? Ja. Nou, die jongens dragen allemaal van die plastic schoentjes. Het is allemaal wel leuk, dat ja. roze en dat paars en, en, en, en, en dat oranje en noem het allemaal wel op. Maar, maar het, het, het zijn niet die oude kiksen van vroeger. Ze dus moeten op... dat... ja. En ik denk dat die kiksen van vroeger gewoon beter zijn. Ja, hier bij Van Winsberg en Arnhem. Ben ik in beeld? Ja, u bent in beeld. En op geluid ook nog. Oké, okay, kijk eens. Ja. <laughs> Tom van Hek, klaaglijn. Goedemiddag. U spreekt met Anne van Maneren. Ja. Ik zal wel weer maar weer willen oefenen. Naar voren. Naar voren. En niet altijd het achteruit trekken, want dat gaat veel nee. te langzaam. En hebben we anderen zich weer gegroepeerd. Helemaal rood. En wie het niet goed doet, meteen eruit. Tom van Hek, goedemiddag. Ja, spreekt u met uh, mevrouw van den Berg? Ik hoop het wel dat ik met mevrouw van den Berg spreek. <laughs> ik wist niet of ik al in de uitzending Ja, nee was... hoor, het is helemaal goed. Ik vind die, uh, die uitzending te lang. Die begint s'morgens van ja. tien uur al. En dan... Uh, die is wel hard, is hè? Die, uh, het kan toch later beginnen. Het middags alleen of zo. Uh, Toen van Dijk, goedemiddag. Ja, maar Bert van Maan, Rotterdam, goedemiddag. Goedemiddag. Ik zou graag een sportcentrum willen zien. Ja. Gewoon de, de, de hele dag door. Ja. Dat en al is... dagelijks... Dat is al eens geprobeerd in dit land. Hè, maar dat was niet zo'n succes toen, omdat het nog niet ja. kon. Maar kijk, er zijn wel eens mensen die denken dat zou kunnen. En in dit soort periodes, misschien ook wel. Een heel jaar is nog een beetje lang. Maar we proberen in ieder geval op deze manier, met de, met de combinatie van sport en nieuws, uh, u al een beetje in uw wens tegemoet te komen. Maar ik snap uw wens wel. Nou, in ieder geval, ik ben er vroeg af Ik vind hem mooi, die onderbreking af. Maar ik wil toch over die. O, terugkomen op die donkere wolken die boven ons land hangen... en boven heel Europa. Ja. Ik denk dat we namelijk gebukt gaan onder de macht van het getal. En even, leg leggen ze even uit dan. Nou, begin jaren zeventig ja. ging ik ooit eens als klein mannetje... met mijn vader mee naar een bijeenkomst van de Boerenpartij. Ja. En daar kwam meneer Koekoek. Boer Koekoek, ja. En ben ik nooit meer vergeten. Klaaglijn Tom van het Hek. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt. Geert Wever, Ja. Ja, ik luister even voor het eerst alleen. Nu heb ik zaterdagavond ook geluisterd, maar toen werd ik toch op een gegeven moment om een uur of tien toegesproken als waar ik een kind. Want? Want dat was een beetje een Radio 3 format, heb ik het idee. Oh! Ja, dat was druk en jolig en men probeert te scoren en dat gaat vaak ten koste van de duidelijkheid van de inhoud. Daar ben ik eigenlijk niet zo'n fan van. Nee, u zegt... Maar misschien groeien ze nog, dat kan, hè? Dus u zegt, blijf bij je, leeft Radio 1 is van de inhoud, hè? De Tour de France, hè? Ja. ja. Gaat dat echt gewoon weer apart, de Tour de France, wat nou. dat in de... Mag het u niet helemaal. Even, even onder ons, dat niemand het kan horen. Het heet nee. gewoon sportzomer. Maar alle jingeltjes van de tour en zo zijn overend gebleven nou, hoor. Dus, ja, maar niet niemand verder vertellen. Ja, oké. Okay, niet verder vertellen. Weet u alleen nu. Dan denkt u, nou, ik wil morgen ook wel even klagen. En uh, ik hoor het nu pas 0800, 1101. Even op de oproep wachten morgen. En dan <lacht> zitten we klaar rond de klok van tweeën. Het mediaoverzicht. Oppositiepartijen in de Amsterdamse gemeenteraad willen opheldering over het loon van twee directeuren van het OV-bedrijf GVB, dat schrijft het Parool. Aanleiding is een artikel in de Telegraaf waarin staat dat het salaris van de topmannen Schotten en Bollier vorig jaar met bijna 30 procent is gestegen naar zo'n 240.000 euro. En de SP en D66 wijzen erop dat 240.000 euro een stuk hoger is dan de balken en de norm van 190.000 euro. Ze willen af van zulke salarissen bij overheidsbedrijven. Het GVB is een zelfstandig bedrijf, maar de aandelen zijn in handen van de gemeente Amsterdam. Het GVB wil niet zeggen hoeveel de toplieden vorig jaar verdienden. Het gaat slecht met de taal en rekenvaardigheid van scholieren in het voortgezet onderwijs en het mbo. Minister Van Bijsterveld heeft de resultaten van een grootschalige test naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar schrijft en handelsblad over op de website. Scholieren blijken grote moeite te hebben om het vereiste niveau te halen. Van de HAVO-leerlingen haalden bijvoorbeeld 72 een onvoldoende voor de rekentoets... en op het laagste VMBO-niveau scoorden 84 een onvoldoende. Vanaf het schooljaar dat in september 2013 moet beginnen... moeten alle scholieren in het voortgezet onderwijs... onderwijs een MBO-taal- en rekentoets maken... die deel uitmaakt van het eindexamen... en ze moeten er minstens een vijf voor halen. The Guardian is bezig met een serie over de geschiedenis... van de popmuziek in zeven Europese landen. Nederland is vandaag aan de beurt. De krant zegt dat Nederlandse muzikanten... Vijf vrijloze internationale invloeden aanvoelen en verwerken in hun eigen muziek. Uitstekende imitaties, Nou, daar moeten we het mee doen uh, volgens de Britse krant. De geschiedenis van de Nederlandse popmuziek wordt weergegeven met tien liedjes... beginnend bij Weltruste meneer de president van Boudewijn de Groot... dat volgens de krant geïnspireerd is door Bob Dylan... via onder andere Herman Brood, Doe Maar en Betty Serveert... eindigt het overzicht bij De Jeugd van tegenwoordig. Die groep laat zien dat de grens tussen muziek en comedy... in de Nederlandse muziek vaak vervaagt. Buiten seks op het Naakstrand bij Zeewolde, dat mag niet, maar het gebeurt steeds vaker. Dat meldt de Omroep Flevoland. Beheerder Anja Hospes van de camping naast het strand is het helemaal zat. Het was eerst achter op het natrice En dat komt nou steeds meer deze kant op, ook op uh, geklede gedeeltes. Uh, blote mensen die overal bloot recreëren. En dus is Hospes op zoek gegaan naar de ultieme moedkiller. Het lijkt erop dat ze die heeft gevonden een kudde schapen. Die moeten de sekstoeristen er al lastigvallen. De verwachting is dat als je zo'n kudde op je af ziet komen, en vooral met die honden eromheen, dat dat gewoon uh, wel afschrikt. Ja, je je, je zou wel op moeten staan. Je kan moeilijk blijven liggen als de schapen aankomen uh, rennen. Dus uh, ja, ik, ik neem aan dat mensen dan zoiets hebben van: uh, inpakken, wegwezen en niet meer terugkomen. Dus. Als er één schaap over rand. En dan nog een heel merkwaardig bericht. In Den Haag loopt namelijk een man rond die in verschillende winkelketens. Plast in. Nee. Ja, ja. dan krijg ik nou de slappe lach van Tom. In theepotten, thermoskannen en pennenbakjes, vooral vestigingen van de blokken en de nee. En de HEMA in de wijken Leidseveen en Ipenburg hebben last van. De blokker in Ipenburg bijvoorbeeld al tien keer, dat meldt Omroep West. Ja, de dader is dankzij beveiligingscamera's in het vizier van de politie. Het is een donkere man op leeftijd, hij is nog niet gepakt. De agenten hopen dat ze hem op heterdaad kunnen betrappen. Een van de winkeleigenaren heeft inmiddels aangifte gedaan. En de winkeliers benadrukken dat alle... Volgeplaste producten uit de winkels zijn uh, Wat verwijderd. Een bericht ja, van omroepwest bericht, hè? Goed. Omroep West. Uh, Dat mee. heb je soms. Ja, komen we mee aan het einde van het mediaoverzicht en ook van dit uh, halfuursblok. We gaan naar het uh, nieuws van half zes toe. Tot zo. Hallo Oranje supporters.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 Bij Dutchlease liest u al een Volkswagen-up vanaf 179 euro per maand. Kijk op Dutchlease.nl Dit is Radio 1. Het nieuws. De Rabobank gaat de Duitse consumentenmarkt op. Volgende week onthult de bank de plannen. De Rabobank is in Duitsland al 28 jaar actief voor landbouwbedrijven... En nu wil de bank ook de consumentenmarkt op. De bank ziet die markt als erg concurrerend... en wil verder tot volgende week niks over de plannen kwijt. De politie in Frankrijk wordt aangeklaagd voor moord... door de vader van de man die in maart in Toulouse zeven mensen doodschoot. De 23-jarige Mohamed Mera doodde in maart drie schoolkinderen... en een rabbijn op een Joodse school en drie Franse militairen. Volgens de vader heeft de politie zijn zoon met voorbedachte raden doodgeschoten. De VN-gezant voor Syrië, Kofi Annan... heeft opnieuw zijn zorgen uit over de situatie in dat land. Zijn woordvoerder noemde met name de steden Homs en al haffa Daar zouden door het geweld veel burgers geen kant meer op kunnen. En in Nederland moet een sharia-raad komen, zoals die in Londen al bestaat... vindt een lid van die Londense raad, islamgeleerde Al-Haddad. Zo'n sharia-raad is een bemiddelaar in familiekwesties... en kan onder meer islamitische huwelijken ontbinden. Volgens Al-Haddad is zijn Londense raad niet goed in staat... om te bemiddelen voor Nederlandse moslima's... omdat men de Nederlandse moslimgemeenschap niet goed kent. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. In de noordelijke helft van het land is het op een enkele bui na droog. In de zuidelijke helft van het land trekken op dit moment forse buien over, lokaal met onweer en hagel. Het buiengebied trekt langzaam noordwaarts en vannacht ligt de buienlijn van west naar oost over het midden van het land. Ten noorden en ten zuiden van de buienlijn ontstaat een enkele opklaring. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgenochtend ligt de buienlijn nog steeds over het midden van het land. In de loop van de dag verplaatsen de buien zich vooral naar het oosten van het land. En daarbij kan dan ook onweer en hagel ontstaan. Er is sowieso veel bewolking morgen. Op de Wadden en aan de Westkust is nog de grootste kans op wat zon. En daar blijft het ook redelijk droog. Het wordt morgen 15 graden in het noordwesten tot 20 in het zuidoosten. De wind draait naar noord tot noordoost, is matig, windkracht 3 tot 4... ANZ Vrijkrachtig Wienkracht 5. En na morgen is het tijdelijk wat koeler, maar het blijft wel droog. Vanaf vrijdag gaan we weer richting 20 tot 23 graden. Maar de kans op een bui neemt dan wel weer toe. Aan Verkeersinformatie. Het is een drukke avondspits. heeft vooral te maken met het slechte weer. De buien zitten nu vooral in de regio Rotterdam en ook bij het Westland. Veel files en veel lange files rond Rotterdam die zijn een stuk langer dan gebruikelijk. 180 kilometer file, verder ook heel veel vertraging bij Utrecht en bij Amsterdam valt het reuze mee. De langere files staan nu vooral op de A13 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Delft en het knooppunt Kleinpolderplein 9 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Papendrecht 5, op de A16 van Breda naar Rotterdam voor het knooppunt op 6 kilometer... richting Breda voor het knooppunt Ridderkerk 7. Op de A20, hoek van Holland, richting Gouda... langzaam rijden tussen Vlaardingen-West en, en knooppunt op 12 kilometer... en na aan de aanrijding op de A28 Utrecht richting Amersfoort... bij de afritmaan 5 kilometer.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 Het is bijna vier over half zes. We gaan uh, zo'n 26 minuten lang ons opwarmen voor de wedstrijd. De wedstrijd doen we vanuit Parijs, Londen en Hilversum. Namelijk uh, Frankrijk, Engeland. En we hebben ook nog het Duitsland gevoel van Jan Mulder. Ja, en Het is uh, de eerste werkdag bovendien in Spanje... nadat bekend werd dat de Baanse, Spaanse banken steun krijgen uit Europa. De Spaanse beurs sloot voorzichtig in de plus... maar toch is de crisis nog lang niet voorbij. Dat is logisch. De bank Bankia heeft nog altijd veel geld nodig... En onze verslaggever Jessica van Spengen probeerde een reactie te krijgen... van de medewerkers van die bank. Hola, señor. Una pregunta, por favor. No? Hola, señor. Una pregunta. No? De maandag na het bericht dat de bankensector 100 miljard krijgt... om weer gezond te worden. Hola, señora. Una pregunta. Is possible? mogelijk, No? Nee, de medewerkers van Bankia hebben geen zin om een reactie te geven op Lrescate, de redding vanuit Europa. Er komt nu zelfs een man van de beveiliging naar buiten. De de algo of cosa? Nee. mag geen opnames maken op de stoep van de bank. De grote glazen kantoortoren van Bankia. Het is een opvallende verschijning als je door Madrid rijdt. Vanwege de hoogte, maar ook, en dat is nu wel symbolisch, omdat het pand schuin gebouwd is. Het lijkt om te vallen. Sinds het uitbreken van de crisis is hij veel te zien op de Spaanse televisie. De econoom Ignacio Crespo. De hulp vanuit Europa, dat is goed, zegt hij. Alleen dit voorkomt alleen maar erger. Is muy bueno porque se evita la catástrofe, pero de momento solo eso. Een oplossing voor de crisis is het niet. Wat moet er dan wel gebeuren? Tiene 2001 We hebben het hier over een grote crisis. Denk aan die in 1907 of in de jaren 70 bijvoorbeeld. por lo 10 Meestal gaat er 10 jaar voorbij. A partir de 2017, 2018, volveremos a ver crecimiento sostenido. als je bedenkt dat deze in 2007 is begonnen. dan kunnen we herstel verwachten. Vanaf 2017, toch lijkt de premier nu opgelucht. Hè? 100 miljard komt er vanuit Europa om de Spaanse banken weer gezond te maken. Is dat dan te vroeg gejuicht? Bueno, los gobiernos tienen que ser optimistas, porque si los gobiernos transmiten pesimismo a la población, todo tiene que empeorar. Ja, natuurlijk is hij nu optimistisch en dat moet ook wel. Dat is ook een beetje propaganda. Maar quizás los líderes europeos forzando deze ayuda aan España in dat het is als crisis zich dat Maar waar Europese leiders nu eigenlijk mee bezig zijn, dat is schot te zetten. Dus zorgen dat de brand niet overslaat. Ze kijken allemaal naar de Griekse verkiezingen van volgende week. Europese leiders zijn echt in paniek, meer nog dan de markten. Y es a su vez más que los Crespo schreef het boek Los Dos Proximas Recessiones. De komende twee recessies, want er volgt er nog eentje, maar dan... Je mag verwachten dat over een paar jaar het iets aantrekt en dat er daarna zelfs 15 jaar van economische groei ontstaat. Totdat we uit die recessie kunnen komen, kan je niet uit die recessie komen door de overheid de belastingen te verhogen. De regeringen moeten nu geen fouten maken en moeten zorgen dat er geld van de ECB komt om de economieën te smeren. Spanje heeft 6 jaar nodig om te verwerken. La crisis Spanje heeft waarschijnlijk vijf tot zes jaar nodig... en dan zal het er weer iets positiever gaan uitzien. Premier Gooi heeft er in ieder geval nog alle vertrouwen in. Zo staat in El Mundo een smsje dat uitlekte... dat hij stuurde aan de minister van Economische Zaken. Spanje is de vierde economie van Europa. We zijn geen Oeganda. Dat is dan nog maar eens even ge sms. Jessica van Spengen hoort nu... Nederland-Duitsland is woensdag, hoe je het ook kijkt en bekijkt... een kraker op het Europees Kampioenschap. Een wedstrijd die altijd iets speciaals heeft. Ronald van der Geer pakte een kopje koffie... en ging met Jan Mulder zitten praten over het gevoel... en de romantiek van een Nederland-Duitsland. Aha, aha, aha. Ja, en dat, dat is in de plaats gekomen voor de aloude voetbalromantiek... van de derby, de lage landen, Nederland-België, wat niet meer bestaat... En dat Duitsland-Nederland is een waardige vervanger. Ja. Aha. Ik, ik denk dat dat begonnen is de, met, met, met, met de, de grote opmars van Cruijff. En toen is een klein beetje die, die bewondering van Duitsland gekomen. Maar ja, die Duitsers winnen altijd. Sinds 1974. En dat kunnen wij dan niet meer verkloppen. Nou, Duitsers staan daar sympathieker in. Meer ontspannen. Werner Beckenbauer heeft daar ook veel voor gedaan. Die kwam dan op symposia in Nederland spelen. Een hele goede ambassadeur is dat. Eh, Nederland is altijd ietsje vervelender. Dat, dat komt, die die grapjes, die zure grapjes komen uit Nederland en, en niet uit Duitsland. Nee, de, de, het hele voetballeven in Duitsland is, is, uh, is vriendelijker. Oh. Ze hebben zich langzaam maar zeker toch het Nederlandse spel zo erg aangetrokken dat ze het zelf zijn gaan spelen. Ja? Ja, dat, dat, dat is de grote uh, verdienste en daardoor kunnen wij juist ook een, een, een, een, een, een meerderwaardigheidscomplex waardigheidscomplex. Uh, Krijgen. Wij zijn superieur aan, aan, aan het voetbaltechnische spel. En zij hebben dat gekopieerd. Ze konden niet anders. Cruijff, Van Basten, Gullit. We hebben een grote naam. En, en ondertussen eh, speelt Duitsland het, het mooie spel. Ja, De laatste wedstrijden niet zo meer. Wat, wat, wat Nederland altijd, altijd heeft gespeeld. Dat mag de grote trots van Nederland zijn. Wie vind jij... Intrigeren persoon op dit moment in dat in dat elftal of rondom dat elftal. Philippe Laam. Waarom? Ja, dat, dat vind ik zo'n onduitse speler. Uh, vroeger had je altijd van die, die bonkige backs. Uh, Laam is een is een is een klasse, apart. Uh, uh, ook. Uh, Fysiek, totaal in Duitsland. En het is een A-junior ja. die maar goed blijft spelen. Het is, een, het is een bewonderenswaardig soort speler. Altijd denk ik, ja, dat, dat, dat kan helemaal niet goed gaan. Maar hij is altijd een van de uitblinkers. En, een, uh, weet ik niet, een Nederlands spelertje. Een aanvoerder zonder grote bek ook. Nou, dat valt nog wel mee ja. hoor. Hij, hij wil zich nog wel weer, vooral bij Bayern München. En de manier waarop uh, Ballack... En uitgewerkt is, dat is ook geen schoonheidsprijs waar. Nee, daar zitten ze een beetje mee. Ballack is een grote speler en aanvoerder van de manschaf geweest. En die is op een hele manier, toen hij geblesseerd was, voorbijgestreefd door Laam. Die Laam, die deugt niet, Ronald. Dat vriendelijke kereltje, dat is het gif in die ploeg. Die gaan wij hard aanpakken. Wat zei ik net? Leuk spelletje, vergeet het maar gewoon. Hey, en de coach, tot slot? Eigenaardige man. Ik, ik, ik, in het begin kon ik daar, daar nauwelijks mee, mee weet je, een aanstellen. Een ijdel tuit eerste rang. Maar hij, hij uh, heeft Duitsland, dat is, staat op zijn konto het mooie spel op het BK in, in Zuid-Afrika laten spelen. En dat, dat, dat is echt een, een, een grote verdienste van hem. Het is een soort charmezangerachtige allure heeft hij. En ah, hij blijft maar naar zijn haar strijken, naar zijn pulleys, zijn pullovers... Maar, maar toch, je moet een trainer beoordelen op zijn resultaten. En die, die, die, uh, die klinken als een klok. En ga je gaat dat verhaaltje over Laam schrijven? Ja, nu, ik, ik, ik, het wordt meer een kort verhaal, Ronald. Het, het, het, het is een... Het is een uh... Nou nee, laat ik maar ophouden, want ik, mijn fantasie gaat, gaat weer te ver. Nee, maar Laam, dat, dat, dat, uh, dat kinderlijk gezichtje... Dat is het niet echt. Het is een intrigant... Het is killer met babyface. Het is een killer met babyface. Een, killer met babyface. <laughs> Hij zegt: doe me de plezier: zet dit niet uit, want die krijgt weer de grootste moeilijkheden. Laam, ik neem alles terug. Jan Mulder over het Nederland-Duitsland gevoel. En wij gaan straks kijken naar twee landen die dat gevoel ook een beetje hebben opzichte van elkaar: Frankrijk en Engeland.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 10 seconden klinkt hij nog uit, maar we houden er mee op... met Shadow Days van John Mayer. En nog een klein kwartiertje, dan begint de wedstrijd Frankrijk-Engeland. Die wordt gevolgd voor ons door Jan Rolfs. Jan, en jij hebt net de opstelling volgens mij. Ja, die heb ik, uh, zowel van de Frans als van de Engels. als dus met de Fransen beginnen. Daar staat uh, Joris op doel, de ervaren doelman achterin. Debugie, Rami, Maxes, Evra, Evra. Evra, de ervaren man van Manchester United. Op het middenveld, Diarra van Olympique Marseille. Malouda, Chelsea, Ribery, Bayern München links uh, op het middenveld. Aan de rechterkant, Nasri, Manchester City. Kabaye van Newcastle daartussenin. En eigenlijk één echte diepe spits, en dat is uh, Benzema. En, en dan, dan Engeland. Ja, naar Engeland. Uh, John Hart op doel. Joe Hart van Manchester City op doel. Dan Johnson, Terry, Lescott en Cole de verdedigers. Ferdinand is al uh, buiten de selectie gehouden door Roy Hodgson. Gepasseerd niet mee naar Oekraïne. Want de wedstrijd wordt gespeeld in Donetsk. Dan op het middenveld Milner, Gerrard, Parker en Chamberlain. De jonge Chamberlain van Arsenal. En dan als hele diepe spits in de punt van de aanval Welbeck. En daarachter Young Twee spelers dus van Manchester United. Rooney dus geschorst, want die kreeg in de laatste kwalificatiewedstrijd rood tegen Montenegro. Mag uh, twee wedstrijden niet meedoen. Dus al met al, als je de elftal een beetje hebt gevolgd, niet echte grote verrassingen. Nee, en, en voor veel mensen is dit weer het eerste moment om eens even uh, iets over die landen te horen. Nu het moment daar is... Engeland, je noemde net al de toestand met Ferdinand. Rooney natuurlijk een veel geblesseerde. Dat is een vrij gehavend team. Mag je dat zo zeggen? Ja, kijk, Frank Lampert natuurlijk ook met zijn ervaring er niet bij. Uh, Gareth Barry, Gary Cahill, dat zijn toch ook ervaren spelers. Uh, de Vaux, dat verhaal met zijn vader die is overleden, uh, zit wel op de bank. Maar er is dus al nog wel wat los in het, in het Engelse team. Maar aan de andere kant is het ook wel weer verfrissend. Want je hebt met Joe Hart, met Henderson, met Welbeck... Met de jonge Chamberlain toch ook weer nieuwe namen. En ook Andy Carroll. Dat maakt het wel leuk om te kijken hoe Engeland gaat presteren op dit EK. Want ja, WK 2010. achtste finale toen verslagen door Duitsland. Dat was uh, teleurstellend. Dus ja, en met toch de nieuwe coach. Want zo mag je hem toch noemen. Roy Hodgson. Uh, de opvolger uiteindelijk van Capello, uh, 64 jaar. Ik ben benieuwd uh, hoe Engeland uh, het gaat doen. Nou, en, en Frankrijk, dat was natuurlijk het Europese probleemgeval in, in Zuid-Afrika. Dat beeld dat ze daar in de bus zaten en er niet meer uitkwamen. Zo boos waren ze op de coach. Uh, nou, ze zijn in ieder geval hoe... blij dat Dominic er in ieder geval helemaal. Ik, ik heb hem hier ook niet gezien. Die uh, coach van toen. Uh, ja, precies, nee. Dominic. Daar, Want... had iedereen, daar had iedereen ruzie mee. Maar er is natuurlijk een bezem door de selectie gehaald door Laurent Blanc. De, de nieuwe coach van Frankrijk. 13 spelers weg uit de selectie van uh, het WK 2010. Ja, Het was dramatisch. Het EK 2008 Frankrijk als laatste in de groep. En hetzelfde gold uh, WK 2010 als laatste in de groep. Dus uh, Laurent Blanc kan eigenlijk het alleen maar beter doen dan zijn uh, voorganger. Uh, en hij heeft toch ook een, een, een ervaren ploeg met ook wat, wat nieuwe mensen. Maar Ribéry, Benzema, die niet, die niet vergeten natuurlijk de spits van Real Madrid. Uh, 45 in lans, 15. Doelpunten. Nasri aan de buitenkant. Op dat middenveld rechts. En ook een ervaren speler. De twee centrale verdedigers. Rami heb ik va vaak zien spelen voor Valencia. Gewoon een hele goede verdediger. Evra. 31 jaar. Al jarenlang vaste man links achterin bij Manchester United. En Joris is gewoon een hele goede keeper. Dus ik vind het een heel evenwichtig elftal bij de Fransen. En de statistieken zeggen dus dat ze al 21 wedstrijden ongeslagen zijn onder Laurent Blanc. Dus het gaat crescendo met Frankrijk. Ze wonnen de oefeninterlands ook allemaal. 4-0 van Estland, 2-0 van Servië, 3-2 van IJsland. Dat zijn natuurlijk oefeninterlands. Nu gaat het om het Echi in een knotsgek arena in Donetsk. Goede sfeer daar. En ik hoop dat we mooi in te land. Dankjewel voor dit moment. We gaan jou horen. We gaan er verder over praten hier in de studio... met onze uh, analist van ons Goedendijk. Hartelijk uh, welkom. Uh, twee dagen geleden wisten we allemaal... Uh, dat bij de zes uur wedstrijd Nederland van Denemarken ging winnen. Gisteren wisten we allemaal dat Spanje van Italië ging winnen. En nu weten we allemaal dat Frankrijk van Engeland gaat winnen. Dus dat maar wordt toch... Engeland? Nee, maar we, we, we hebben tot nu toe... We, we, de, sommige ploegen... Kan die Engelse ploegen... Het is, is niet zo'n leuke baan... volgens mij bij een bonscoach van Engeland te zijn op dit moment. Nee, ik ben er, uh, ook niet, ik ben er toch niet van overtuigd. Dat Frankrijk dat zomaar gaat doen. Ik vind juist uh, dat Engelse elftal. Dat kan wel eens gaan verrassen ook. En waarom? Uh, ja, Er zijn toch wat jonge spelers die, uh, die daar nu de kans krijgen. Hè, door alle problemen die, die er zijn. De geblesseerden. Maar ik ben wel benieuwd naar zo'n Chamberlain. En ook naar zo'n uh, zo uh, Danny Welbeck. Ashley Young. Uh, dat zijn leuke spelers. En die krijgen de kans. En ze zijn fris. En, en ze hebben ook de fresh legs. Om, uh, om er wat mee te doen. Het Engelse systeem van voetballen, wat we zo spectaculair vinden... veel mensen zagen gisteren ook de Ieren voetballen... maar in het internationale verband, als het met alleen maar Engelsen of Ieren moeten doen... is dat toch wel een beetje achterhaald. Verwacht jij nu dat zij toch een wat ander soort voetbal gaan laten zien? Jawel. Is? Ja, want uh, dat, dat was al zo natuurlijk. Kijk, je hebt gelijk als je kijkt naar Ierland, Schotland... Die spelen allemaal nog wel datzelfde voetbal. Maar Engeland doet dat eigenlijk niet meer. Die uh, zullen wat voorzichtig spelen in het begin. Ik denk dat ze uh, ja, toch een beetje de Chelsea-speelwijze uh, zullen hanteren. Dus dat ze in het begin echt voorzichtig zullen zijn en van daaruit in de wedstrijd willen komen... en dan uh, hun kansen willen pakken. Die, en die gaan ze zeker krijgen. Het wordt wel een interessante wedstrijd tegen die Fransen... want die hebben ook wat recht te zetten. Ja, die Fransen hebben wat recht te zetten. Um, nieuwe coach gekregen, lang niet een heel nieuw elftal... maar wel duidelijk uh, gekozen voor wie die wel en niet wilde overhouden... van de oudere groep. Ja, dat is uh, heel duidelijk geweest van uh, Laurent Blanc. Die heeft echt uh, zijn stempel gedrukt op die uh, selectie. En uh, het leuke daarvan is uh, ja, dat daar nu echt spelers uh, ook dus moeten gaan opstaan. Hè? Want die krijgen dan de verantwoordelijkheid. Uh, Ribéry, uh, ook een uh, Malouda, maar zeker ook een Evra. Ja, dat zijn jongens die nu echt die kar moeten trekken daar. En uh, anders worden ze ook mee dogeloos, uh, afgerekend. afgerekend. Ja, en zie je ze dat doen? Ribéry denk ik wel in ieder geval. Ja, nou goed, die is in, in een goede doen. Hij heeft wel een tik gehad van die Champions League finale. Net maar, als Arjen Robben. Maar er zijn, ja zeker, maar er zijn meer spelers he, die een tikje hebben opgelopen. Want Evra die verloor op de laatste dag nog de, het kampioenschap. Ja, dat geldt natuurlijk voor, voor al die spelers van, van, van Manchester United ook die aan de andere kant spelen. Maar het is wel duidelijk dat, dat vandaag voor de Fransen het moet gebeuren, want... De hele de natie kijkt mee. En uh, ja, dit is voor Frankrijk het moment om uh, gezichtsverlies weg te poetsen. En je had het net over dat, dat jonge elftal van, uh, van Engeland. Een aantal jongeren met uh, fresh legs. Want tot nu toe de verdetten die zo'n zware competitie hebben gehad... als je naar al die landen kijkt, die vallen behoorlijk tegen. Ja, nou dat is ook uh, ieder groot toernooi wel uh, het probleem. Hè? Dat, uh, dat die verdetten, die hebben dan uh, zo'n 60, uh, 70 wedstrijden gespeeld en moeten dan nog zo'n toernooi spelen. Vaak is dat uh, dodelijk. Maar je ziet nou uh, bij het Nederlands elftal... Uh, zie je jongens die heel weinig wedstrijden hebben gespeeld... en die fris en fit zouden moeten zijn. En er is ja. alweer kritiek op, uh, op het conditionele. Het is eigenlijk effect. ook nooit goed. Het is nooit goed. We gaan eens even kijken hoe het in de landen zelf er een beetje voor staat. In Parijs en in Londen bijvoorbeeld. Uh, Ron Linker, onze correspondent daar in Frankrijk. Uh, is Frankrijk al een beetje in rep en roer voor deze wedstrijd? Of, of merk je er weinig van? Het is hier uh, in het kroegje waar ik sta te kijken naar de televisie. Televisie werd aangezet zelf heel even naar buiten om mijn nieuwe vrienden niet altijd te boos te maken. Dus het geeft een beetje aan hoe, uh, hoe niet druk het hier is. Het, het valt mee, ik moet zeggen, de, de, het is niet echt druk. Er is geen grote reclame gemaakt voor alle wedstrijden op de EK. Het is er wel, de EK is weer, maar je moet wel echt goed zoeken. En die Fransen, die verwachtingen, want ze hadden het helemaal gehad hè, met dat elftal zeg maar, na de WK. Is er nu toch wel weer iets van eh, de enige trots teruggekeerd? Nou ja, wat ze hebben gezien is natuurlijk een, een formidabel team tegen in al die oefenwedstrijden. ja, die tellen natuurlijk niet. En voor de Fransen begint het als echt te spelen als ze ook de kwartfinale halen. Ze zijn het gewend. Dat hun team in ieder geval meedoet op de, de eindronde. Ook eindronde, hè, waar ze zich vooral aan vastklampen, was een, een overwinning op de Duitsers. Waar de Nederlanders niet in slaagden. daar hebben. De Fransen uh, is het hen wel gelukt. Dus daar klampen ze zich aan vast. En ook uh, de generatie van 1987, zoals we dat hier noemen. Een aantal je, jonge spelers die. Uh, Jeugdkampioen zijn geworden, is een beetje alle vertegenwoordigende elftallen. Dat zijn de spelers die tijdens dit toernooi moeten bewijzen. Uh, dat ze het ook echt kunnen, onder leiding dus van, uh, van Laurent Blanc. Dat is wat de mensen hier in die kroeg in ieder geval tegen mij zeggen. En jouw collega Anne Sane is in Londen. Anne, hoe is het daar met de EK-akkoord? Zitten de pubs daar wel vol? Nou, nog niet helemaal vol. De pubs gaan op elk moment open. Dus echt vlak voor de wedstrijd gaan ze pas open. De Engelse vlaggetjes hangen wel al buiten. En ik zag ook al meer politie op straat. En kleine clubjes Engelse supporters trotseren op dit moment hevige regen hier in Londen. Met hun witte shirtjes zijn ze op weg naar hun favoriete pubs om de wedstrijd te volgen. En we hadden het er net al over. Geen Rooney deze wedstrijd. Lampert geblesseerd. Uh, Ferdinand die thuis moest blijven. Hoe, hoe staan de Engelsen tegenover dit elftal dat vanavond het veld opkomt? Ja, niemand weet precies wat hij van de Engelsen kan verwachten inderdaad. Engeland is in een zwaar weer terechtgekomen de afgelopen tijd. Het zijn niet alleen Rooney en Lampard die afwezig zijn. Het team heeft in het algemeen heel slecht gepresteerd tijdens het WK in Zuid-Afrika. hebben ze het heel slecht gedaan. Ze hoorden tot de laatste 16 van het toernooi toen ze verslagen werden door de Duitsers en weer naar huis moesten. En eind februari werd Engeland-coach Fabio Capello ook nog ontslagen. Roy Hodson heeft hem vervangen. En deze nieuwe coach heeft alleen nog maar twee vriendschappelijke wedstrijden de tijd gehad om, zijn, om met het team te spelen. En hij heeft sterker nog veertig uh, dagen in totaal gehad om, uh, om het uh, team voor te bereiden voor het EK. Dus ja, de prestatie van het Engelse team zal voor iedereen een uh, grote verrassing zijn vanavond. Anne, dankjewel. Laat hier nog even verder met Vons groenig. Als je dit zo hoort, nog eens even. Dat die Ekkels op een rijtje, twee oefenwedstrijden, bij dat gedoe rond die coaches. Je kan je bijna niet voorstellen. En toch zeg jij, ik ben wel benieuwd. Hè? Want wie ja. weet, wie weet juist misschien wel die lage verwachtingen en die nieuwe mensen. Nou, dat geeft uh, dat team ook een bepaalde spirit. Kijk, het is altijd zo geweest dat de druk in, in Engeland met name is immens groot op dat team. Altijd veel grote bekende namen, die zijn er nu niet. Wat uh, brengt dat vaak teweeg? Dat het team gaat groeien. En dat die spelers... die lopen het vuur uit, uit, uit de sloffen... voor elkaar. En, en zullen dus echt als team... zullen zij aan de hand van Gerard zullen zij vandaag uh, en Terry uiteraard... want er spelen nog steeds wel wat, uh, wat grote namen. Maar als team zullen zij er staan. En ik ben benieuwd ook... Hè, of zij dat uh, vandaag al in een resultaat... kunnen laten, uh, laten zien. Nou, volgens mij zijn wij net zo benieuwd eh, als jou. Ja, we gaan eh, langzamerhand eh, richting... Richting uh, 6 uur. We zijn uh, zo terug met de wedstrijd Frankrijk-Engeland... met uh, Frans Groenendijk dus, profvoetballer tot voor kort trainer van FC Den Bosch. Op Radio 1 kunt u ook nog steeds stemmen op de stelling van vandaag. Overigens, Poolse immigranten zijn goed voor de Nederlandse economie. We doen geen aan de lijn straks vanwege deze wedstrijd... maar wel via het internet kunt u gewoon stemmen. En wel natuurlijk het nieuws van 6 uur. Tot zo.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 Daar moet dus wat aan veranderen, want er kijken ook een heleboel vrouwen. Bel iedere dag tussen 2 en half 3 met Tom van Hek op 0800-1101. Is weer weg.